7 uur, Juri Stubenitski met het NOS-journaal. De VN Veiligheidsraad heeft unaniem ingestemd met het sturen van waarnemers naar Syrië. 30 onbewapende waarnemers moeten toezien op de naleving van het bestand tussen de regering en de oppositie. Het belangrijkste onderdeel daarvan is het staakt het vuren dat sinds donderdag van kracht is. In de resolutie veroordeelt de Raad de schendingen van mensenrechten door alle partijen. De VN Veiligheidsraad overweegt verdere stappen als de Syrische regering niet stopt met het geweld.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 Een grote groep KLM-piloten wil af van de verplichte pensioenleeftijd bij de KLM van 56. Ze vinden die leeftijdsgrens onzin en willen doorvliegen. Ze wijzen erop dat de pensioenleeftijd van 56 in het buitenland niet wordt gehanteerd. De KLM en pilotenvakbond VNV willen de pensioenleeftijd behouden... om zo de doorstroming van piloten te garanderen. Op 20 april moet duidelijk worden hoe de Hoge Raad erover denkt. In Italië is de voetbalcompetitie stilgelegd... na de dood van een voetballer uit de tweede divisie. De 25-jarige middenvelder Pier Mario Morosini... zakte in elkaar tijdens een wedstrijd van zijn club Livorno tegen Pescara. Er werd nog geprobeerd hem te reanimeren, maar dat hielp niet. Vanwege zijn dood gaan ook de wedstrijden in de Italiaanse Serie A... dit weekend niet door. Het weer, toenemende bewolking, morgen ook nog overwegend bewolkt... en in het zuidoosten kans op regen voor dan zo'n 10 graden. Tot zover het NOS Journaal. ANWB verkeersinformatie op de A2 Sertogenbosch richting Utrecht... bij knooppunt Oude Rijn 2 kilometer door wegwerkzaamheden. De A12 Den Haag richting Utrecht tussen Gouda en Reeuwijk... 3 kilometer ook door wegwerkzaamheden. De A16 Rotterdam richting Breda bij knooppunt Terbrechtseplein... 3 kilometer op de parallelbaan. En tot zover de verkeersinformatie. NOS, NOS. NOS.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 Goedenavond, welkom bij aflevering 10.000 en een stuk of 30 met een vol voetbalprogramma. Twente Nakker, straks de laatste, laatste wedstrijd. Feyenoord Excelsior en NEC. Heer De Veen staan hem voor kwart voor op het programma. En nu is al bezig PSV AZ, de nummer 5. Jawel, PSV nummer 5. Tegen nummer 2 AZ, de enige die Ajax nog een beetje ziet. Bastiggeling. 0-0 is de stand, Ronald. Goedenavond vanuit Eindhoven naar ruim een kwartier voetballen bij PSV, waar Strootman. Gewoon kan spelen. De problemen die hij had met zijn kuit vielen dus allemaal mee. Heeft in ieder geval, of met zijn knie moet ik zeggen. Heeft dus in ieder geval ertoe geleid dat Coucou hem durft op te stellen. Willems is links achterin bij PSV. De vervanger van Pieters. Die is wel geblesseerd. Terwijl nu AZ aanvalt via Paulsen. Die poort zijn tegenstander, denk ik. Dan wordt het door PSV via Marcello uitverdedigd. Dan loopt dat dus voor PSV goed af. Bij AZ zijn er wat probleempjes. Want die uh, kondigde zich ook al aan. Namelijk Marcelis, de oud PSV, en die is geschorst. En die wordt al vandaag op de rechtervleugel vervangen door Rijnen. En uh, het vraagteken boven het hoofd van Elm is weggepoetst. Want Elm kan gewoon spelen. Dat heeft uh, gert van Beek besloten dat hij dat dan weer aandurft. Zo ziet dat er bij AZ goed uit. Drie kleine kansjes geweest. Twee voor PSV. Schoten al naar 37 seconden van Labiat. Goede redding van Esteban. Nog een schot van Willems. Notabene de linksback. En even later een knal aan de andere kant van Berends in het zijnet. Terwijl nu Willems prachtig langs Berends schiet. Aan de linkerkant contact zoekt met Mertens. Een overstapje. Komt de bal voor de voeten van Toyfone. Die zou eens kunnen schieten op 20 meter van het doel. Maar geeft de bal aan Wijnaldum. Die hem dan teruglegt voor Lens, Lens. Oh Oei, de keeper helemaal mis. Dan gaat hij erin. 1-0 voor PSV. na blunder van Esteban. Die dat schot van Lens, dat nog houdbaar leek, door zijn vingers laat glippen. De bal schiet omhoog en dan denkt iedereen bij AZ. Zou het nog goed aflopen en komt hij of over het doel of aan de goede kant van de paal. Maar nee, de bal gaat erin. Een afschuwelijke fout van Esteban, nou juist de keeper die met zijn kapper vanochtend een 1 in, in zijn achterhoofd heeft laten scheren. Zodat we er allemaal van overtuigd zijn dat AZ eh, voor het kampioenschap gaat. Maar ja, dan moet je dit soort flauwekul niet uithalen. Want hij verkijkt zich voorkomen, nou ja, hij verkijkt zich eigenlijk helemaal niet zozeer op dat schot. Hij verkijkt zich op de bal die uh, komt, nou ja, uit zijn handen glipt. Het is een uh, blunder van de eerste orde van de keeper van AZ. Die de laatste weken nou juist zo in vorm was en juist zoveel ballen heeft gered. Ook in de Europacup-wedstrijd bijvoorbeeld met uh, Valencia. Maar nu niet. En zo na ruim een kwartier komt PSV op een 1-0 voorsprong. Doelpuntenmaker Lens, maar eigenlijk mag je dus ook half daarbij zetten. Doelpuntenmaker Esteban. Vandaag was de derde dag van de Swim in Eindhoven. De, meest belangrijke afstand, de belangrijkste afstand was de 50 meter vrijslag voor vrouwen. Pop van de tak. Uh, drie kanshebbers voor twee plekken Olympisch uh, uh, 50 meter. Uh, hoe verdiep het vandaag? Ja, er is eigenlijk weinig veranderd met uh, de tussenstand zoals die uh, er tot nu toe was. Uh, drie kanshebbers: Ranomi, Kromowidjojo, Widjojo, Marleen Veldhuis en Inge Dekker. Uh, voor vandaag waren het op 1 en 2 Chromo Jojo en Veldhuis. En daarin is eigenlijk niets veranderd uh, na de halve finale van uh, vanmiddag. Chromo Jojo uh, maakte gisteren natuurlijk veel indruk op die 100 meter. Met, dat, uh, met die schitterende tijd van 52, 75. En ook op de 50 ging ze weer hard. 24, 14. Een nieuw persoonlijk record. Een verbetering met 1 tiende. Daarmee won ze, nou ja, won ze niet de race, maar was ze in ieder geval de snelste in de halve finale. De finale is pas morgen. Uh, maar Alleen Veldhuis klokte 24-33. Ook daarmee, daarmee was zij ook sneller dan ze dit seizoen tot nu toe geweest was. En Inge Dekker, die dan op dit moment dus op die derde plaats staat... die moet daar dan voorbij zien te komen. Maar dat lukte er absoluut nog niet in de halve finale 24-57. En Dekker heeft dus morgen nog één kans in de finale... om één van die twee voorbij te gaan zwemmen. En geef je er ook een kans? Ik denk dat dat heel lastig wordt, uh, want Cromo uh, e Jojo en Veldhuis zijn toch wat meer de specialisten op die uh, 50 meter vrije slag. Het sprintnummer Dekker. Uh, is weliswaar in een aardige vorm, heeft zich vandaag ook gekwalificeerd voor Londen op de 100 meter vlinderslag. Dat was een maand geleden in Amsterdam nog niet gelukt, nu wel, dat was belangrijk voor haar. Maar ze wil ook nog een gooi doen op die 50 meter vrij. Uh, ja, ik geef haar eerlijk gezegd niet heel veel kans, maar goed, ze gaat het proberen morgen. Dus uh, we wachten het af. Gisteren dus een Nederlands record voor Krom en Giorgio en vandaag weer een Nederlands record, hè? Ja, van een ploeggenoot van haar, Bastiaan Leijssen, op de 50 meter rugslag. Sterker nog, het waren eigenlijk twee Nederlandse records. Want uh, hij zwom er vanmorgen één in de series op 50 rugslag. Dus 24-86. Daarmee de eerste Nederlandse man ooit onder de 25 seconden. Dus best wel een beetje een mijlpaal. En uh, vanmiddag in de finale deed hij het nog eens dunnetjes over Lijssen. Kwam hij tot 24,79. Daarmee heeft hij toch een enorme hap uit zijn persoonlijke record gezet. Want dat uh, stond voor dit toernooi boven de 25 seconden. En Nick Driebergen, de andere Nederlandse rugslagzwemmer... die uh, had ook absoluut geen antwoord op die race van Lijssen. Verder nog opvallende races? Ja, eigenlijk wel. Op de 200 meter vrije slag bij de mannen. Die werd uh, gewonnen door Sebastiaan Verschuren. Dat was niet zozeer opvallend, maar het was vooral de nummer 2 die opviel. Dat was Dion Dresens, een jong talent, 18 jaar uit Venraai in Limburg. En die uh, deed uh, heel lang mee, zelfs voor de overwinning in die race. En uh, klokte uiteindelijk een tijd van 1.47.61. Zo'n uh, drie tiende achter Verschuren. Maar wat belangrijker was dat Dresens bijna de limiet zwom voor Londen, want die stond op 1,47, 42. Daar zat hij dus maar 19 honderdste boven. Een knappe prestatie van de jonge Limburger. En dat is absoluut een talentje waar we nog van gaan horen, van ja. gaan horen in, de, in de toekomst. Morgen dus de 50 meter vrije slag voor vrouwen in de finale. Eh, zijn ja. er nog meer dingen waar je naar uitkijkt morgen? Ja, wat belangrijk is de 100 meter schoolslag bij de mannen met uh, Lennart Stekelenburg. Die al uh, een aantal verwoede pogingen heeft gedaan de afgelopen maanden om zich te kwalificeren voor Londen. Maar het is maar steeds niet gelukt. Ja, nu is morgen de echte, de allerlaatste kans. Dus de druk zal uh, groot zijn op zijn schouders. Maar, uh... Ja, het is te hopen voor hem dat het hem lukt. Dat hij ook die limiet zwemt. En dan uh, is eigenlijk uh, de Olympische ploeg wat het zwemmen betreft wel zo'n beetje compleet. En wij gaan voetballen. PSV AZ, het is 1-0. Uh, nog wat gebeurt de afgelopen minuten Bas? <laughs> PSV had een strafschop moeten krijgen. Maar die kregen ze niet. Omdat Kuipers de scheidsrechter bij een 1-0 voorsprong overigens van PSV... Geen overtreding zag van Moisander die iedereen eigenlijk wel zag. Moisander wil op de rand van zijn eigen strafschopgebied. Het zou er nog net binnen geweest kunnen zijn. Ook een tackle inzetten. Daarmee mist hij volledig de bal. Raakte doorgelopen Hutchinson Echt vol op, de... op het scheenbeen. Kuipers ziet dat niet. Ziet nu wel een overtreding van Lens. Op een van de AZ-spelers. Paulsen in dit geval. En dat uh, betekent dat hij het moet ontgelden bij het publiek. De scheidsrechter. Ja, zo werkt dat nou eenmaal. Cocu is boos en stormt de dugout uit. Dat past hem eigenlijk ook niet zo goed. Maar... Zal toch nu het gevoel hebben dat hij de scheidsrechter toch moet laten voelen. Dat hij het er niet helemaal mee eens is. Nou, denk ik overigens dat Kuipers hier gewoon terecht fluit. Want de overtreding van de PSV en Lens was er wel degelijk één. Maar goed, die strafschot dus ook. En die kreeg PSV dus niet. En daar hadden ze wel recht op gehad. Kuipers stond erbij en keek ernaar. Dus ze zullen in Milaan wel denken. Goh, zo'n scheidsrechter hadden wij nou graag willen hebben. Bij die wedstrijd tegen Barcelona. Uh, 1-0 voor PSV dus. Na ruim een kwart wedstrijd door die goal zo even van Lens. En die fout... De blunder zeg maar gerust van de keeper van AZ die de bal zomaar liet slippen. En Walden zit voor de Rijk. Die daar dus nog altijd naast Marcelo staat. Omdat Bouma nog altijd uh, niet inzetbaar is met problemen aan de kuit. Hutchinson loopt weer door. De bal gaat er eigenlijk langs. Wordt dan opgepikt door Lens Die wil hem met de borst meenemen. Maar staat zo dicht bij de zijlijn dat dat onbegonnen werk is. De bal stuit het over de zijlijn. Nu neemt dan een uh, ingooi op voor AZ. Dat dus niet zoveel heeft laten zien nog. In de eerste 23 minuten van deze wedstrijd. Voornamelijk achteruit heeft moeten lopen. Omdat PSV wat uh, sterker, wat dreigender is geweest ook. Eén kansje dus van Berens. Terwijl nu Elm zomaar de bal verspeelt. Hem van de voeten laat pikken door Toivonen. PSV verspeelt hem dan kinderlijk eenvoudig zelf ook. Zodat AZ weer mag overnemen. die door het hoofd van de middenlijn nu uitglijdt. Dan kan de Rijk zomaar koppen. Die kot er dan weer in de voeten van Berens. Zo wordt het er niet beter op. Maar kan Rijnen weg aan de rechterkant van het veld. Dat betekent dat PSV nu moet verdedigen met Labiat. Die even de positie van Willems heeft overgenomen. De bal gaat terug. Dan staan er voor het doel eigenlijk twee of drie. Van wie Eltidoor nu wordt aangespeeld. Die draait. Nou, die mag wel heel ver draaien. Kan aan Aardig schieten. dan. Wat een goal. Wat een fantastisch doelpunt van Eltidoor. Hij deed dit al een keer vergelijkbaar in de Europacup wedstrijd tegen Malmö. Uitstand van, van, van 27 meter jaagt hij die bal in de kruising. Want als je er nou eentje niet een meter ruimte moet geven. Omdat hij dan kan schieten vanaf die afstand. Dan is het Josie Eltidor, de Amerikaan. Wat een weergaloos doelpunt. Wat een schitterend schot. De Rijk jaagt hem op. En loopt dan eigenlijk als Altidore twee meter van het doel afloopt terug. En denkt, nou ja, daar kan me niet zoveel gebeuren. Nou, wel dus. Want Eltidor haalt vernietigend uit... En zet de beide ploegen na 24 minuten PSV en AZ weer naast elkaar. Och och och. Dit zijn de momenten waarom je graag in een stadion wil zitten om dit soort doelpunten te zien. Prachtig, schitterend, heerlijk. <tieden> Grant, hope, Joanna. Bas Tegeler verveelt zich geen moment in Eindhoven. Nee, zeker niet. Het is 1-1 uh, bij PSV AZ. En een ongelooflijke kans zo even voor Berens. Die met een prachtig steekbaasje van de Martens zo ineens wordt weggestuurd. Van zeg maar 10 meter over de middenlijn. Plotseling alle PSV-verdedigers De vlug af is. Nou is dat niet zo heel ingewikkeld, maar toch. En dan staat hij plotseling oog en oog met de keeper. Titon, dan draait hij nog naar binnen. En dan lijkt het alsof hij wat twijfelt wat hij nou eigenlijk wil. Willem er vervolgens met zijn linker een beetje overheen wippen. En dan heeft Titon een prachtige redding in huis. Het antwoord dat hij zo even niet had op dat schot van Eltidoor. Dat zo vlammend in de kruising ging dat er geen antwoord op te verzinnen was ook. Maar nu bezorgt bewijst Titon zijn ploeg een bijzonder goede dienst. Door die inzet van Berends tegen te houden. Want anders had AZ vrij vlotjes na de 1-1. Dus op 2-1 voorgestaan. Gelijke stand dus in Eindhoven. Labiat speelt de bal terug naar Marcello. Een van die twee centrale verdedigers die zich er dus zo even behoorlijk fras op dit toen Berens plotseling naar die overname van AZ er vandoor ging. Ook Willems in geen velden of wegen te bekenden trouwens. Terwijl nu Labiat de bal weer krijgt. Twee meter over de middenlijn. Even wat twijfelt. En dan de bal zomaar in de breedte verspeeld. Martens neemt over. Elm meteen de lopers bij AZ. Dan is de ploeg gevaarlijk. Dan komt de bal aan de zijkant bij Eltidoor, Die heeft een hakje in huis. Dan gaat Goetmoetsel naar de grond. Dan komt de bal weer terug bij Eltidoor. Dan gaat hij naar Martens. Die maait er overheen. En bij de tweede paal is nog Berens. Die moet dan zorgen dat hij eerder bij de bal is dan Willems. Dat lukt niet. Maar dit kan na dat foute paasje dus van Labiat... zomaar een uh, tegengoal voor PSV opleveren als... Maarten Martens net een stapje eerder bij de ballen en die van dichtbij kan binnenschieten. Maher gaat dat van afstand proberen. Maar moet dus goed in de rust gaan navragen aan El Tido hoe dat nou eigenlijk precies werkt. Van ongeveer die afstand de ballen in de kruising jagen. Want zoals de Amerikanen het zo even prachtig deed, zo doet de jonge speler van AZ dat nu niet. Want die bal gaat meters over. Precies een half uur gespeeld. 1-1 in een wedstrijd in Eindhoven die de moeite meer dan waard is. In het buitenland, in Duitsland, won de koploper Borussia Dortmund uit bij Schalke 04. Werd het 2-1-1-2 dus eigenlijk. Bayer Leverkusen, Hertha BSC 3-3. HSV Hannover 96-1-0. Kaiserslautern Nürnberg 0-2 en Wolfsburg-Augsburg 1-2. Om half zeven is begonnen Bayern München tegen Mainz. En er is daar nog niet gescoord. 0-0 dus. Borussia Dortmund gaat een kop met 72 uit 31. Dat zijn er negen meer dan Bayern München. Dat dus die wedstrijd tegen Mainz uh, nog te goed heeft. M uh, München heeft 63 uit 30. En de derde plaats is voor Schalke 0-4. Inmiddels op een straatlengte van Borussia Dortmund. 15 punten is maar liefst verschil. Want Schalke heeft er 57 uit 31. Dan Engeland, Norwich City, Manchester City 1-6 met drie goals van TVS. Sunderland, Wolverhampton 0-0. Swansea City tegen Blackburn Rovers 3-0. West Bromwich Albion versloeg Queen's Park Rangers 1-0. Stant en Manchester United, 79 uit 33. Manchester United speelt morgen nog thuis tegen Aston Villa. Manchester City staat tweede, 77, twee punten achter. Maar een wedstrijd meer gespeeld, 34 namelijk. En de derde plaats is voor Arsenal, dat heeft er 64 uit 33. En Liverpool heeft zich geplaatst voor de finale van de FA Cup. Want Liverpool versloeg stadgenoot Everton met 2-1. Dan gaan we naar Italië. Daar is een speler van Livorno tijdens de wedstrijd tegen Pescara... in elkaar gezakt en later in het ziekenhuis overleden. En daardoor zijn... Alle wedstrijden van dit weekend in Italië afgelast. Hedwig Zedek was het een bekende speler? Ja, nou niet zo erg. Het is serie B. dus Hij speelde bij Livorno, Pier Mario Moriz Morosini. Ik denk niet dat dat jullie zoveel zegt. 25 mm -hmm. jaar. Maar inderdaad, ja, toch iemand die ook bij uh, het jeugdelftal... onder 21 jaar bij het nationaal elftal speelde. Dus wel een, uh, een, een redelijk speler...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 Nou ja, dus wat tumult ontstaan, want de ambulance die kwam, die kon het stadion niet in omdat er een politiewagen de ingang uh, blokkeerde. Dan heeft de brandweer nog een uh, zijraampje moeten inslaan om uh, de handrem los te koppelen en die auto opzij te duwen. Dat heeft uh, in ieder geval een aantal minuten vertraging opgeleverd. De vraag is natuurlijk of uh, Morosini daarmee gered zou zijn geweest, als ze wat sneller, want ze hebben al op het veld natuurlijk geprobeerd uh, hartmassage toe te passen. Ja. Uh, in de uh, CDA stond AC Milan tegen de Genoa al op punt van beginnen. Een heel stadion vol en dan wordt er gezegd het gaat niet door? Ja, um, ja de, de, de opstelling was al bekend. De spelers waren zich al aan het opwarmen. Um, in de eerste instantie heeft ook de voetbalbond besloten dat ze maar een minuut stilte zouden houden. Juist omdat die wedstrijd van uh, AC Milan en Genoa natuurlijk al op punt stond om te beginnen om zes uur. Maar dat heeft maar kort geduurd die beslissing. Dat is snel omgezet. Maar op de website van AC Milan Sorry, ik bijvoorbeeld... ga je even onderbreken. Want ja. uh, we moeten even naar Bas Tichler. Ja, de ene goal is nog mooier dan de andere in Eindhoven. AZ komt op een 2-1 voorsprong. Laat ik daarmee beginnen na 33 minuten. De goal is van Berends. Dan kunt u dat ook vast opschrijven. Er gaat een kort 1-2'tje aan vooraf. Waarbij de verdediging van PSV na één klein 1 tje ineens massaal en collectief op het verkeerde been staat. Of uitgeleid of niet meer beweegt. Berends krijgt de bal terug. Loopt tot de rand van het strafschopgebied. En jaagt hem bijvoorbeeld echt met een rotgang via de onderkant van de lat. Achter Titon. Nou heeft Titon dus één keer een prachtige redding in huis gehad toen Berends alleen voor hem stond. Maar twee van dit soort poeiers van afstand. Daar heeft de Poolse keeper van PSV geen antwoord op. Volstrekt niet zelfs. Want die van Eltidoor was prachtig. Maar ook deze van Berends. Nou, die mag er zijn. En AZ staat, nadat het de wedstrijd ook sinds de gelijkmaker wel een beetje had overgenomen. En PSV slordiger en slordiger zag worden. Staat AZ dus nu elf minuten voor rust. Ineens op een 2-1 voorsprong in Eindhoven. En dat... Uh, Maakt er toch plotseling een hele andere voetbalwereld van. Wordt het meteen aan de andere kant ook weer gek. Dat zou maar zo kunnen. Lens met een de lat over. En daar zit nog een vuistje aan van Esteban ook. Die daarmee, mag je zeggen, zijn fout van uh, het begin van de wedstrijd. Toen hij die bal van Lens liet, Glippen weer een beetje goed maakt. Ja, wat voor avond hebben we hier. En wat gaan we allemaal nog meemaken? Het regent mooie goals. We zien uh, blunders van keepers. Fantastische reddingen van keepers. De lat doet mee. Uh, nou ja, wat willen mensen nog meer? Tien minuten nog te gaan naar de eerste helft. Je zou bijna wensen dat het geen rust zou worden. Terug naar Hedwig Zedijk in Italië... waar een speler van Livorno dus uh, op het veld overleed. Althans, uh, op weg naar het ziekenhuis. Uh, Azië-Milan, Genoa stond op punt te beginnen. En daar was je aan bezig, Hedwig. Ja, uh, ik zei de, de website van AC Milan... die heeft zelfs om tien over vijf nog geschreven... dat ze een minuut stilte zouden houden voor, uh, voor Morozini. Uh, maar dat is dan later uh, teruggebracht. Want de voetbalbond heeft vrij kort daarna toch besloten... alle competities stil te zetten. Dus ook alle wedstrijden van vanavond, Milan, Genoa... en vanavond zou ook nog Oudinese Inter gespeeld worden. Die gaan niet door. En natuurlijk alle wedstrijden morgen ook. Ja, begrijpen alle clubs dat? Hoe zijn de reacties? Jawel, nee. Dat is, dat is een en al solidariteit. Uh, wat dat betreft. Uh, en ik moet zeggen, ja, er wordt meteen ook gedacht aan alle andere verliezen, want die zijn er nogal wat. En in Italië is het nog maar drie weken geleden dat ze in, uh, in het Volley uh, iemand verloren hebben: Vigo Bovolenta, uh, een volleybalspeler die natuurlijk in 1996 in op de Olympische Spelen nog zilver heeft gehaald. Nationale Spelen, ook die zakte uh, tijdens een wedstrijd in elkaar. En uh, nou ja, dan eindigt je leven op 37 jaar. Volledig, uh, ja, overal solidariteit natuurlijk. En zelfs de minister van Sport heeft al gereageerd en gezegd dat er, uh, dat er echt meer controles moeten komen op, uh, op de gezondheid van die topsporters, ja. want uh, dat schijnt niet goed te gaan zo. Hedwig Zijdijk, hartelijk dank. We gaan terug naar Bas Tichler, naar uh, BSV AZ. De scheidsrechter heeft het gedaan, omdat hij uh, nadat Mertens zijn tegenstander ondersteboven duwt, wordt teruggevloten. Even daarvoor had het publiek een overtreding van Mertens gezien, of op Mertens, pardon, die dan door de scheidsrechter niet werd bestraft. En zo uh, is er een ruim fluitconcert aan het poosje gaande, dat dan de uh, Neerrevent uh, op Kuipers. Die daar, uh, nou ja, het zijn er zal denken. AZ staat met 2-1 voor. na die, uh, ja, ongelooflijke mooie goals van Tidor en van Berens. Ik zei al eerder, dat zijn de momenten dat je denkt, wat ben ik blij dat ik in het stadion zit. En, om dat te, te kunnen zien. Nou ja, het is aan alle kanten een wedstrijd. Want de gelijkmaker zat er dus bijna ook alweer in met die bal op de lat van uh, Lens Terwijl nu mooi Sander opgejaagd wordt door Lens En de bal terug speelt naar zijn keeper Esteban. Die trotse van zijn penalty in zijn eigen straf op de bal rustig kan aannemen. Van PSV loopt er eigenlijk niemand door. Kan de bal terug naar de zijkant 4 geven. Wordt dan wel door Lens van de bal gelopen. Vindt dat er een overtreding is gemaakt? Dat is niet het geval. De bal door Lens weggetikt. Een ingooi. Dat is waar AZ het al mee moet doen. En via Paulsen is die ingooi inmiddels genomen. Paulsen goede beweging. Trotse van de middenlijn. AZ is gaan voetballen. Naar de gelijkmaker eigenlijk dan voor. In de eerste 15 minuten van de wedstrijd was PSV beter. Maar PSV maakt plotseling onverklaarbaar veel fouten. Alsof men geschrokken is van de gelijkmaker. Alsof. De ploeg, nou ja, je zal bijna zeggen, labiel is. En daar niet mee om kan gaan. Het een beetje kwijt is. De Rijk met een paas naar de rechterkant. Hutchinson, de bal terug naar De Rijk. De Rijk voelt zich opgejaagd door Elthidoor. Die staat daar en denkt, uh, ik zeg één keer boel kijken wat er gebeurt. De Rijk trapt de bal weg. Doet dat relatief blind. Die wordt dan opgevangen door viergever. Die twijfelt ook wat, moet ik terugspelen naar de keeper of toch maar niet. Gaat nu lopen met de bal. Duurt allemaal net te lang. Dan komt bijna Lens er voorbij. Komt er toch nog een paas om 4. Even zo, dus een goede bal hoor. Gudmundsson is weg aan de linkerkant van het veld. Voor het doel zegt Berens ik wil de bal. Maar Gudmundsson krijgt hem daar niet omdat er hard maar correct wordt verdedigd door Hutchinson. Die ziel en zaligheid in het duel gooit. Daarmee Gudmundsson van de bal glijdt. Dat levert dan wel aanzet een ingooi op. Die bal op een meter of 15 bij de cornervlag vandaan. Dus diep op de helft nu van PSV, waar Paulsen zich heeft gemeld... en de bal naar Martens gooit. Terug naar Paulsen. dan weer terug naar Martens. Die komt bij de cornervlag aan nu, maar die bal is onderweg door een PSV'er geraakt. Dat heeft Martens goed gezien. En dus laat hij hem rustig lopen en komt er een hoekschop. Daar hebben we er van AZ ook al een paar gezien. En die hoekschoppen die uh, komen van Elm... dat is dus altijd gevaarlijk. Ik zit trouwens te kijken naar beneden... zie ik dat Klavan begonnen is met de warming-up. Het is me eerlijk gezegd niet helemaal duidelijk waarom. Zal er misschien eentje wat last hebben. Elm met uh, de hoekschop. En Diton die de bal uh, wegbokst... Die ziet hem eigenlijk bijna nog over zich heen vallen richting de tweede hoek. Maar uiteindelijk krijgt hij er een hand onder. En tikt hij de bal weg. En die gaat dan aan de andere kant van het veld over de zijlijn. 39 leuke minuten onderweg in Eindhoven. Eh, vooral voor AZ overigens. Want AZ staat in Eindhoven voor met 2-1. Stop! Adel met turning tables. Ik zal me niet vragen of er veel gebeurd is, hè Bas? Goeiedag, zeg. Wat een <laughs> ongelofelijke leuke wedstrijd is dit. PSV AZ in de slotfase van de eerste helft. Het is 1-2. 1-0 werd het door Lens na een blunder van Esteban. Volgens werd het door twee onwaarschijnlijke knappe schoten van afstand. 1-1 via Eltidoor en via de onderkant van de lat even later 1-2 via Berens. Er zijn eh, door Esteban na die blunder een paar ongelofelijke knappe reddingen verricht ook. Een keer met de hulp van de lat. PSV was de eerste 15 tot 20 minuten veel beter, maar is het kwijt en is gaan klungelen, wordt ook nu uitgefloten door het publiek. Het is besluiteloos, er is wat angst in de ploeg geslopen. Kortom dat loopt plotseling alles behalve van de Leijen dakje, Terwijl nu uh, mooi Sander een 4 geeft is, dat denk ik wel een overtreding maakt in een kopje wel met Lens. En als de scheidsrechter daar niet voor fluit, denkt het publiek dan doen wij het wel. Maar dat uh, levert PSV dan weer net geen vrije schop op. Maar hij maakt wel echt een overtreding hoor. Bespringt zijn tegenstander, geeft hem nog een duwtje na ook. Kuipers kan al niet veel meer goed doen. Terwijl nu aan de andere kant Maher weg is voor AZ. Maher die wil eigenlijk doorpazen op Eltido. Maar ziet dat hij buitenspel staat. Dan gaat de bal naar de buitenkant naar Berend. Ze draait naar binnen. Een schaar langs Willems. Komt in het midden uit nu. Houdt in, bal terug, dat kan altijd. Dan moet er van achteruit beweging komen. Dat komt er via Elm. Die nu recht voor het doel staat. Contact zoekt met Eltidoor. Die bal is lang onderweg. Hij kan hem rustig aannemen. Dan wordt er geduwd. Tegen Elm en komt er een vrije stop. En zegt PNC, ja, net niet, nu wel. Dat is toch een beetje raar. Labiat maakt de overtreding, krijgt Geel. Strootman die al Geel gekregen heeft na een overtreding eerder op her, Dat kost hem overigens de volgende wedstrijd tegen NEC. Die klaagt nog wat na bij scheidsrecht de Kuipers. Dat heeft niet zo ongelooflijk veel zin. Maar uh, ja, het is allemaal terecht hoor wat Kuipers doet. Want de paas van Elm gaat naar uh, Eltidoor. En Elm wil zelf doorlopen wordt door Labiat gewoon tegengehouden. Terwijl nu uh, het gebeurde, Lens denk ik nog, ja die krijgt nu ook nog geel. Omdat hij, of is het Hutchinson? Hutchinson, die heeft blijkbaar nog zit te klagen bij de scheidsrechter Zo uh, loopt PSV in een uh, tijdsbestek van vijf minuten. Drie gele kaarten op in de slotfase van de eerste helft, waar het dus achter, of aankijkt tegen een 2-1 achterstand. En ja, AZ mag een vrij schop gaan nemen. Die bal ligt, laat ik bijna zeggen, op veilige afstand, namelijk minstens 35 meter. Dus om dat nou ineens te proberen, Elm, je moet het maar durven. Hij heeft die bal wel klaargelegd. Er gaat een PSV-muur komen. De klok staat inmiddels op 45 minuten. PSV 1 AZ 2. En dit zal dan normaal gesproken een van de laatste wapenfeiten zijn van de eerste helft. Maar her is er ook bij. Martens loopt er nu weg. Maar normaal gesproken ja, Ellen zal toch gaan schieten. Titon weet wat hem ongeveer te wachten staat. Want de vuurkracht van deze Zweden is inmiddels genoegzaam bekend. Als mede de fluwelen techniek. Daar komt die bal gaat in de muur. Vuurkracht wel, techniek even niet. De bal wordt dan opgepikt door Maher. PSV is stormen eruit. Dan gaat die bal terug naar Viergever op de eigen helft. Die moet nog uitkijken dat hij niet van de sokken wordt gelopen. Daardoor Lens. Hij trapt de bal vervolgens over de zijlijn. Zo krijgt AZ in ieder geval de gelegenheid om weer rustig terug te lopen op de eigen helft. Als PSV genoegen moet nemen met een ingooi. Er komt een minuutje extra tijd bij na al dat oponthoud wat we eigenlijk vooral dus in de slotminuten hebben gehad. Labiaat paas doet dat naar Marcelo. Marcelo moet dan proberen om PSV in de laatste seconde van dit eerste bedrijf nog één keer naar voren te stuwen. Dat zou dan misschien met Lens, die de gevaarlijkste PSV'er is geweest. Hoewel, we hebben ook twee schoten al van de linksback Willems gezien. Twee goede reddingen daarbij ook van de keeper van AZ. Maar Lens wordt nu niet gevonden, niet gezocht ook eigenlijk, want de bal gaat weer terug. Het is rust en dit is de reactie van het publiek in Eindhoven. PSV AZ dus 1-2 bij rust. Robert Geesink staat morgen met een andere filosofie aan de start... van de Amstel Goals race dan in de voorgaande jaren. Na zijn beenblessure worden van Geesink niet al te veel verwacht. Steven Daerboud blikt vooruit met Geesink. Ja, ja vorige, vorig jaar zei hij bij jouw uh, dijbeen of bovenbeenbreuk... Um, als je in deze periode uh, goed zou zijn, dat zou al heel bijzonder zijn. In deze periode bedoel ik dan de, de Amstel Goals race, Luik Basenakker Luik. Hoe sta je er nu voor? Uh, ja, op zich, op zich gewoon goed. Uh, zeker als je naar het been kijkt, uh, dat, dat is gewoon heel goed. Ik heb daar ja, overdag zo geen, geen klachten. In training uh, ook niet. Dus ik uh, kan eigenlijk uh, alles doen uh, wat ik voorheen ook kon. Uh, je kunt natuurlijk niet verwachten dat beide benen al helemaal gelijk zijn. Want ja, ik bedoel, in januari was mijn, mijn rechterbeen was gewoon, uh, gewoon nul zeg maar, qua spieren na, na die uh, ja, een paar maanden stilzitten. Maar uh, ja, lichamelijk gewoon goed. Ik ben gezond en uh, ik heb heel veel zin in een uh, hele mooie wedstrijd morgen. En uh, ik, denk dat dat, uh, ik denk dat dat het belangrijkste is. Het ja. was natuurlijk een enorme terugval in, jou, in jouw carrière als wielrenner. Uh, daarnaast ben je op privégebied, hè? Je, hebt, je hebt een dochter gekregen. Er is veel veranderd in jouw leven. Um, ben jij nu, heb jij nu het gevoel dat je een ander persoon bent op de fiets? Nou, voor mezelf eigenlijk niet, maar ja, je, je, je verandert uh, constant natuurlijk. Hè. Ik bedoel, als je, ik ben nu, dus mijn zesde jaar als beroepsurenner alweer. En uh, uh, ja, ik denk dat je de, de Robert Geesting van het eerste jaar en die van dit jaar, uh, ja, die zullen uh, ja, in de verste vetten niet meer op elkaar lijken. Maar zo verandert ieder mens, denk ik. En uh, dingen die je meemaakt, die veranderen je. Maar voor jezelf blijf je altijd dezelfde persoon. En uh, ik denk ook dat die Robert op de fiets gewoon altijd nog uh, ja, heel veel zin heeft om uh, te laten zien waar hij toe in staat is. En uh, misschien nu nog wel meer dan, uh, dan voorheen. Omdat je gewoon een, uh, ja, nou een hele lange tijd al naar, ja, naar prestaties en naar uitslagen en naar, uh, naar goede resultaten snakt. En, uh, dus ja, ik ben, ik ben ontzettend gemotiveerd. En uh, ik besef me heel goed dat ik uh, richting morgen eigenlijk uh, ja, heel open een koers in kan gaan. Ik heb niks te verliezen. Zeker niet na, na alles wat je, wat je meegemaakt hebt. En uh, ja, het is een mooie kans om, uh, om nog een... Uh, een goed resultaat neer te zetten. Ja, er, valt, er valt veel te winnen de komende drie wedstrijden. En, uh, en weinig te verliezen, denk ik. Maar dat, dat, dat kan, ook, uh, kan ook weer een voordeel zijn. Ik uh, denk dat we dit jaar, uh, zeker ook als ploeg, niet met een uitgesproken favoriet... hier uh, de Amstel Gold Race ingaan. Uh, wat we toch een beetje zien als onze koers. En die we toch uh, heel graag uh, ja, met, een, uh, met een oranje winnaar... Uh, en dan wel een rouwe bank oranje winnaar af willen sluiten. Dus uh, ja... Uh, wat ik wil zeggen is dat, dat, uh, dat wij, ja, wij op een andere manier gaan koersen. We hebben meer mannen in de breedte, maar we hebben niet de man... La Valverde, Rodriguez of Sanchez... die dan eventjes op de Kouberg iedereen aan het wiel poeft. Uh, dus ja, we zullen op een hele andere, open manier gaan koersen... met, met veel mannen die, uh, die kansen hebben. Gaat het dan echt zo zijn, nu voor het eerst... sinds nou, ruime schatting tien jaar, denk ik... dat de Rouwbank deze wedstrijd niet gaat, gaat leiden? Ja, het is in ieder geval wel mijn idee om dat, om dat wat minder te doen. Uh, kijk, uiteindelijk is de koers uh, Amstel heel simpel. En dat is uh, dat je gewoon op de, op de, op de Kruisberg uh, bij de eerste moet zitten. Want daar, uh, daar begint, het, begint, het echte, begint de echte finale. Uh, Kruisberg, dan is IJzerbos natuurlijk heel snel. Uh, Fromberg, uh, ja, dat is altijd een beetje de vraag hoe de wind staat en hoe de gekoers wordt. Uh, en na Fromberg is het uh, ja, keurtenberg kouwberg en dan is eigenlijk De koers Amstel is heel simpel. Het, het wordt altijd op die momenten beslist. En, uh, dan is het gewoon, uh, ja, we hebben meerdere mannen die daar uh, gewoon voor voren moeten zitten. En dan is het kijken wie waar zit en wie wat nog kan. En dat is Robert Geesink tegen Steven Dadebout. We gaan vooruit uh, kijken naar uh, NEC tegen Heerenveen. Uh, Frank Wieluit, denk je dat Heerenveen het heeft opgegeven... na de 5-0-nederlaag op eigen veld tegen Ajax? ...opgegeven omdat de een wel hardop durfde te zeggen dat ze voor het kampioenschap gingen... ...en de ander zei van, nou ja, daar zijn we eigenlijk niet goed genoeg voor... ...zeker niet met het programma dat we voor de boeg hebben. En Bas Dos behoorde tot die laatste categorie... ...en die had misschien wel een vooruitziende blik... ...hoewel hij toch ook zich niet had voorgesteld dat afgelopen week... ...na drie minuten de wedstrijd veen ajax voorbij zou zijn. En ja, nadien zal iedereen in Friesland het met elkaar eens zijn... ...dat zij niet meer voor het kampioenschap gaan... ...maar dat neemt niet weg dat ze nog wel ergens kans op maken... ...ook al staan ze dan zeven punten achter Ajax... Aan het begin van deze wedstrijd. Ze kunnen nog altijd in de top 4 uh, eindigen. En het kan zelfs heel goed. En dus direct uh, zich plaatsen voor Europees voetbal. En dat zal toch een doel zijn van uh, de ploeg van Ron Jans. Die uh, vandaag weer gewoon Narsing aan uh, de start laat komen natuurlijk. De man die geslacht over werd nadat uh, Van den Bussen met Rood van het veld moest. Helemaal aan het begin van de wedstrijd uh, tegen Ajax. Hij kan vandaag zich dus uh, dubbel en dwars uitleven op de defensie van NEC. Met gewoon Dos natuurlijk in de spits. Maar vooral Pele van Anholt. Als rechtsback waar Doker Schmid eh, ziek is achtergebleven in Friesland. Is hij eh, de vervanger daar op de rechtsback -positie. En voor de rest natuurlijk Noordveld op doel. Omdat Van den Bussen twee wedstrijden geschorst is naar aanleiding van die rode kaart. En die overtreding op Siem de Jong. Mag hij het dus opnieuw gaan proberen. Nadat zijn debuut afgelopen week niet zo heel erg lekker smaakte in Friesland vandaag. Ook proberen revanche te nemen op zichzelf. En uh, daarmee zijn team te helpen. Maar NEC een geduchte tegenstander. Want al zeven wedstrijden op rij niet meer verloren. Twee keer van die zeven gelijk gespeeld. En vijf keer gewonnen. En het blaakt van het vertrouwen hier in Nijmegen. Met uh, ook zij één wissel. Wil is er niet bij. Ook hij ziek. Selesi, de Hongaar, is zijn vervanger. Hij zal vandaag aantreden dus als directe tegenstander van uh, Assaidi. En voor de rest speelt NEC ook in de vertrouwde opstelling. En ook dat is de kracht van dit NEC de laatste weken. Dat ze altijd met dezelfde elf, hooguit af en toe is één vervangertje links of rechts. Maar dat zijn allemaal logische vervangers uh, hoeven te spelen. En dus uh, het vertrouwen verder uit kunnen bouwen. En misschien wel de best of the rest positie kunnen aanvallen. De positie nummer 7, daar waar Vitesse op dit moment staat. Daar staan ze vijf punten af. Achter, maar ze moeten teg tegelijkertijd ook nog RKC van het lijf houden in de strijd voor Europese play-offs en rode JC. Dat is dus vandaag de inzet. Beide ploegen willen zich plaatsen voor Europees voetbal. En daarvoor moet er gewonnen worden in Nijmegen. En de andere wedstrijd die over een paar minuten begint is Feyenoord, Excelsior in de Kuip. Ronald van der Geer, Feyenoord de nummer 4 en dat willen ze blijven ook, want dat geeft voordelen. En Excelsior, ja, die wil geen 18e blijven, Ronald. Dat is duidelijk. Feyenoord wil zelfs nog wel een beetje omhoog hoor. Wil nog wel gaan voor die, voor die tweede plek om misschien wel Champions League te gaan spelen voor onder Champions League. Dat zou heel gek zijn, zei Ronald Koeman gisteren nog. En om te vragen of er dan een standbeeld voor hem gemaakt moest worden, hier zei hij nou doe dat maar niet. Want daar kan je heel snel van aflazeren. zie Filip Cocu die ook na drie dagen alweer in, in diepe treurnis was toen hij de beker had gewonnen, drie dagen ervoor. Dus Koeman blijft met beide beentjes op de grond. Dat geldt waarschijnlijk ook wel voor het, voor het hele elftal vandaag spelen tegen Excelsior... dat inderdaad die laatste plaats van de week weer kreeg... na die overwinning op de Graafschap, of van de Graafschap op FC Utrecht. Ja, voor de rest is het een weerzien van oude bekenden. Want Feyenoord en Excelsior werken nauwgezet samen... bij Feyenoord een aantal oud excelsior spelers en aan de andere kant weer een aantal oud-Feyenoorders of huidig-Feyenoorders... die verhuurd zijn, oftewel men kent elkaar door en door... Wat wel leuk is, is dat Excelsior vandaag is per hoge uitzondering met de tram naar de Kuip is gekomen. Ideetje van voorzitter en directeur Simon Kelder om dat eens te doen. En nou, Het is erg goed bevallen. Ritje van 25 minuten. Erg leuk voor de verjaardag ook van Simon Kelder die 69 jaar is geworden. Dan kijken we even naar de opstelling. Niet heel veel te melden. Uh, bij Feyenoord één wijziging ten opzichte van uh, afgelopen week... toen er met 0-0 gelijk gespeeld werd uh, bij Roda. Daar speelt nu Cabral in het uh, elftal in plaats van schaken. Beter in de kleine ruimte, zegt Ronald Koeman. En aan de andere kant bij uh, Excelsior één wijziging. Der Maatse, dat is toch de clubtopscorer met 5 goals... is uh, buiten de basis gelaten. Moussa Kalisse speelt voor hem. Wat balvaster, zegt uh, Lammers daarover. Nou, wat kleine details dus anders bij, uh, bij de ploegen. Feyenoord Excelsior om kwart voor acht. Yeah. Keep on running De Davis Group met Keep on Running. Zijn ze al begonnen in de Kuip, Ronald van de Geer? Ja, Paul van Boekel, de scheidsrechter heeft de Tos inmiddels gedaan. De spelers in Scrum bijeen. Van Feyenoord althans, die van Excelsior lopen wat over het veld. En dan zal van Boekel zes dagen nadat, nadat hij hier de bekerfinale vloot, opnieuw dus een wedstrijd aan te rollen laten gaan in de Kuip. Die is uitverkocht toch voor dit Rotterdamse onderrondje. Altijd een, een leuke wedstrijd uh, feyenoord Excelsior, Waarbij je uh, kunt zeggen dat de laatste drie keer Feyenoord maar met slechts 1-0 won. Maar dat het wel ontzettend lang is dat uh, Excelsior, of, ontzettend lang geleden dat Excelsior hier gewonnen heeft. Dat was namelijk in 1980. Toen werd het 4-0 met Nijssen, Plasman, Struis en Van Toer als de doelpuntenmakers. Ja, dat was nog eens een ploeg. Maar uh, sindsdien is het uh, Excelsior dus niet gegeven om hier uh, winnend weg te gaan uit de Kuip. Maar goed, aan elke reeks kan een keer een einde komen en wie weet... Is dat vandaag. Feyenoord wil deze wedstrijd gewoon winnen. Met uh, natuurlijk de reden zoals ik die net schetste. Zo hoog mogelijk eindigen. En in uh, elk geval het uh, zekere Europese ticket binnenhalen. De bal rolt. Is over de zijlijn gegaan. De Excelsior mag gaan gooien via Van Delen. Dat is dan een van die Feyenoorders. Eigenlijk nog aan het begin van het seizoen uh, in de A1 van uh, de club hier. Maar inmiddels dus spelend bij Excelsior als rechtsachter. Excelsior heeft de bal met van delen. Gaat de bal naar Bruins, dat is een man met een grote historie hier tot afgelopen zomer. Spelend voor het eerste helftal van Feyenoord, toen uit contract lopend. Eigenlijk er niet echt in geslaagd om een definitieve werkgever te vinden. En nu dus de laatste weken bij Excelsior. Janga aan de rechterkant, bal over de achterlijn via de spits van Excelsior. En een doeltrap voor Erwin Mulder. De doelman van Feyenoord die de bal klaarlegt en hem ongetwijfeld zal gaan meegeven aan een van zijn verdedigers. Of gaat kiezen voor een lange bal, ja dat moet hij wel. Nee toch niet, omdat de vrij zich ophoudt aan de rand van het strafstopgebied gaat dat net. De spelers van Excelsior zetten vroeg druk en zetten dus druk op die laatste linie van Feyenoord. Waar nu Ron Vlaar het balbezit heeft. Aan de linkerkant naar Bruno Martens Indy. Terug weer naar Ron Vlaar, opgejaagd door Janga richting de eigen cornervlag. Dan komt Vlaar daar met hangen en weurgen uit. Maar krijgt de bal dan uiteindelijk wel bij Sekou Sissé. Halverwege zijn eigen helft aan de linkerkant. Draait hij weg bij Van Delen en paast de bal keurig naar Leerdam. Aan de rechterkant vrijheid voor de rechtsachter van Feyenoord om op te komen tot aan de middenlijn. Het aanspelen van Cabral. Verrassend dus weer basisspeler ten koste van Ruben Schaken. Eigenlijk een onverwachte wissel. We eens kijken of Cabral het vanavond gaat doen in die kleine ruimtes die er ongetwijfeld zullen ontstaan. Omdat Excelsior hier vanavond niet op de aanval zal spelen. Maar kort en gegroepeerd op elkaar zal staan. En dan is misschien zo'n individuele actie van Cabral wenselijker dan de absolute snelheid van Schaken. Nu wordt Cabral gezocht door Leerdam. Maar is die bal te hard gaat hij over de achterlijn. En is de andere doelman vanavond Wesley de Ruiter die van Excelsior in bal bezit. Want hij mag een doeltrap gaan nemen. Kijkt ook eventjes of er verdedigers zijn die zich melden. Ja, in dit geval Nieveld, de centrale verdediger, bal terug naar de ruiter. En dan een lange peer van hem die terechtkomt op het middenveld. Aangenomen wordt door Bruins, meegegeven aan de graaf. En dan is Scheinman weg aan de linkerkant in een vol sprintduel met Leerdam. Maar uiteindelijk gaat de bal niet eens over de achterlijn. Houdt de vrij de bal binnen. En trapt hem weer naar voren. Bakal moet er doorkoppen. Op de in de middencirkel staat Quidetti wel te wachten. Wordt verdedigd door Smit. Trapt de bal naar voren. Weer op het hoofd van Leerdam. Levert in bij de Graaf op de helft van Feyenoord. Heeft Excelsior nu de bal aan de linkerkant. Scheinman, bal richting het strafschopgebied, Maar aan de Graaf voorbij en ook niet tot bij Kalisse. Die dus daar staat aan de rechterkant. Goede invalbeurt van de week tegen NEC. En mede daarom is hij beloond met een basisplaats vandaag. In deze wedstrijd tegen Excelsior Karim Amadi namens Feyenoord aan de linkerkant met Cissé. Bal weer terug naar Vlaar. en Dan zie je inderdaad dat Excelsior zich terugplooit op eigen helft. De linies kort op elkaar houdt en de ruimtes dus klein houdt. En dan is het dus aan de snelheid van de bal uh, die Feyenoord moet gaan ontwikkelen. Uh, te, te kijken of er een uh, aanval uit kan komen. Het snelle schakelen is er wel met hier richting de lopende Bakkal. Maar uiteindelijk kiest die bal te hard en heet uh, het eindstation. Wesley de Ruiter, de keeper dus van Excelsior, snel naar Nieveld gegooid. En dan moet hij meegeven in de loop aan uh, Jansen en aan uh, Nieveld. En dan kan Jansen misschien iets gaan opbouwen. Halverwege zijn eigen helft. Lastig gevallen door Karim Elamadi. Zodanig zelf dat uh, Karim Elamadi het balbezit overneemt voor Feyenoord. En Cisse nu weg kan aan de linkerkant. Steekt op Guidetti Linkerkant straks Guidetti legt terug. En dan uh, via van delen komt de bal bij de Ruiter terecht. En die uh, trapt de bal uh, naar voren. Maar levert wel weer in bij uh, Bruno Martens Indy. Zo houdt Feyenoord, probeert Feyenoord althans de druk er even op te houden. In de eerste drie minuten geen goal in Rotterdam. Het is 0-0. Alle vijfde achtervolgers van Ajax spelen vanavond. veen bijvoorbeeld in Nijmegen, Frank Bielaert. Een paar seconden geleden afgetrapt. Ietsje later dan eigenlijk de bedoeling was. Maar dat had alles te maken met dat er een hele mooie ronde vlag in de middencirkel ligt hier. Het duurde even voordat die van het veld verwijderd was. Inclusief de spelertjes die daarbij hoorden om die vlag naar de zijkant te, te werken. En Dus zijn we nu net een klein half minuutje bezig. Is de bal al over de achterlijn verdwenen aan de kant van NEC. Dus de doeltrap van uh, Babos in de richting van Zeefuik. Die een aanbieding van NEC tegemoet kan zien. En hij mag eigenlijk ook wel vertrekken bij PSV, de huurling vanuit Eindhoven gekomen aan het begin van dit seizoen. En hier uitstekend bevallen, ondanks het feit dat hij niet zo'n doelpunt te maken is. Maar uh, wel een uitstekend aanspeelpunt is gebleken in uh, Nijmegen. En zodanig nuttig dat ze hem hier wel een contract willen aanbieden. Dus hij verdient nu ook een vrije trap. Zeefuik met dat luchtduel. Kolwijk achter de bal. En uh, de hele uh, rand van het strafschopgebied bij uh, uh, Heerenveen nu goed bezet. Dan komt die bal richting de penaltystip. stip Nu, take-go! Dat was de eerste kans van de wedstrijd al. Noordveld met een prima reactie. Tikt de bal over de lat van Heerenveen heen. En daar was bijna de 1-0 voor de ploeg uit Nijmegen al. Maar we gaan van de ene standaard situatie naar de andere. Vanuit de vrije trap nu naar de hoekschop. En in dit geval niet genomen door Koolwijk. Maar hij komt van de linkerkant, moet naar binnen draaien. En dan is Schöne de man die gaat uh, trappen. En natuurlijk Nuitink weer, degene die gezocht gaat worden. Daar komt de, de hoekschop, wordt laag genomen. En dan kan Heerenveen er snel uitkomen als dat goed gebeurt. Maar dat gebeurt niet goed, het uh, uitverdedigen. Uh, via Van Anholt. En dus, uh, die levert de bal namelijk weer in bij NEC. Maar dan wordt er een overtreding uh, gemaakt. En dan kan Heerenveen alsnog gaan uitverdedigen. Via de vrije trap die genomen gaat worden. En via Kums. Maar ook daar wordt de bal onmiddellijk weer ingeleverd. En zo is de openingsfase duidelijk voor de ploeg uit Nijmegen. Na 1 minuut uh, en 50 seconden had het hier 1-0 kunnen staan. Maar dankzij Noordveld staat het nog 0-0. Dus kijken of er in de tweede half bij PS PSV AZ net zoveel gebeurt als in de eerste Bastigler. De eerste was geweldig. Het is 2-1 voor AZ. AZ valt aan. Elthidor wil wel kop, maar die bal wordt door PSV weggekopt. Opgevangen door Maher. Dan wordt wel geschoten, maar dan is er al gefloten. Na een aanvallende fout, ik denk van Reinen. En Dat heeft de Kuipers gezien. Er is gewisseld in de rust. De aanwezigheid van Rasmus Elm is in deze wedstrijd beperkt gebleven tot 1 helft. Na de problemen met de enkels als gezegd, was het al de vraag of hij zou spelen. Hij mocht starten, kon starten, maar... Dan 45 minuten hij naar de kant. Klavan, dat voelde we al wel aankomen in het elftal gekomen. Die is dan centraal achterin gaan spelen. Zodat viergever die daar stond zeg maar, op de plek nu komt van Elm. En in ieder geval daar in de buurt van Toivonen zal moeten lopen. Hoewel dat nu eigenlijk min of meer door Maher wordt gedaan. Omdat Toivonen gaat nu wel helemaal de diepte in. Trouwens. Dan gaat er een bal naar de zijkant komen. Naar Lens die moet daarbij kunnen komen. Lens komt de bal bijna voor de goal. Maar Toivonen wacht wel op zijn kans, maar die kans kwam niet. Uitvergen van AZ laten wensen over, zodat PSV de bal weer snel terug heeft. Labiat kan pasen naar Marcelo. Marcelo aan de linkerkant Willems. Het gebeurt nu allemaal op de AZ-helft. Dat dus met 1-2 voor staat. En maar zal hopen op momenten zoals deze als Mertens en Willems elkaar even niet begrijpen. En bijna AZ onderschept. En Beerens al ogenblikkelijk in volle galop op weg was in de richting van het PSV. Maar de bal kwam niet. Ingooi voor PSV: linkerkant van het veld. Stroopman gaat dat doen. Iedereen loopt bij de bal weg, dat heet verstoppen. Wil iemand hem misschien? Stroopman zegt dan gooi ik hem wel naar Toyfon. Die staat tussen drie man in, maar die wil hem dan in ieder geval. Gaat de bal naar de buitenkant. Moet Willems hem aannemen. Moet er een voorzet komen. Dat laat hij dan over aan Mertens. Mertens gaat dat doen. Indraaiende bal. Is een goede bal met de tweede paal. Keeper komt. Keeper vangt. Geen enkel probleem eigenlijk voor Esteban omdat de bal over de lange Toyfonen heen zeilt. En dan een beetje... Land tussen Wijnaldum en Lens in. Dat zijn niet de beste koppers. Zodat Esteban die niet alleen de groot is, maar natuurlijk ook zijn handen mag gebruiken. Die bal eenvoudig kan pakken. En nu heeft uitgetrapt. Tudor moet doorkoppen. Wordt afgetroefd door Marcelo. Op het middenveld wordt die bal niet goed verwerkt door viergever. Die zit mis. Overname Labiat. Steekballetje naar de buitenkant. Naar Lens. AZ heeft 4-5 mensen mee. Dat lijkt me genoeg. Maar we gaan eerst eens heel snel naar de Kuip om te kijken wat daar gebeurt. Ronald. Hij stond al een tijdje droog. Maar hij ligt weer als een plank op het veld. John hij maakt het openingsdoelpunt in deze wedstrijd na een minuut of zeven. En doet dat van een meter of 25 als hij de bal krijgt. En ziet dat de, ja, de ruiter wellicht niet heel goed op de post staat. Maar ik heb het idee dat die bal misschien ook nog wel wordt aangeraakt. De corner wordt namelijk kort genomen aan de linkerkant. En uiteindelijk staat Quidetti aan de linkerpunt van het veld. Schiet op de goal. Ja, dan wordt hij of nog aangeraakt of er zit een rare zwabber in die bal. In elk geval is de ruiter uit positie. En geven we de goal maar aan Guidetti, Die dus het doelpunt maakt voor Feyenoord na 7 minuten. De zweet heeft er weer eens eentje bij. 1-0 e is de voorsprong voor Feyenoord. Terug weer naar Bas. Oh, die had ik even niet meer verwacht. Maar dat is gezellig. Want uh, er gebeurt genoeg in uh, Eindhoven bij PSV AZ. Vijfde minuut van de tweede helft. Tweeën dus de voorsprong voor de ploeg uit Alkmaart. wel. Esteban een... Uh... Doeltrap neemt nadat een hoekschot van PSV in zekere zin onschadelijk bleef. Met een zwakke kopbal naast. Gutmondson kan de bal op pikken. Nu meegeven aan Berends Die is hem in de drukte even kwijt. Heeft even ruzie met de bal zoals dat heet. Ziet dan wel Reinen komen. De rechtsback die dus de vervanger is van de geschorste Marcellus, Die wilde de bal meegeven. Er zit een PSV-been tussen. Ingooit voor AZ die Rijnen dan zelf. Nee, maar die kan eigenlijk geen kanten op. Nee, staat ook daar iedereen eigenlijk vast. Komt Martens de bal maar halen. Die kaatst hem terug op Rijnen. Die speelt dan met een boogje naar op het punt van het strafschopgebied. Nu staat de PSV-verdediging PSV daar wel kort op. Maar komt er wat ruimte voor Martens. Die denkt als iedereen dan maar schiet van afstand. En die ballen in de kruising vliegen, durf ik het ook wel een keer te proberen. Want Altidore deed dat na 24 minuten schitterend. Via de onderkant van de lat na 33 minuten deed Berends dat ook. Vele meenamen deze poging van Maarten Martens. Dat is er wel een die dat ook kan. Die belandt ook bijna in de tweede ring. Hoog over het doel van Titon. Die dan uh, na ruim 50 minuten een doeltrap mag nemen. Het publiek is wat uh, stilletjes geworden. Heeft toen de spelers het veld opkwamen nog flink gefloten. Dat zal voor een deel ook bestemd zijn geweest denk ik, voor scheidsrechter Kuipers. Die hier de gebeten hond is. Maar uh, PSV zal wat meer moeten laten zien dan het in de eerste 50 minuten van deze wedstrijd heeft laten zien. Dat mag duidelijk zijn. Daarvoor is eigenlijk een... Uh... Kijk je op het scorebord al voldoende, want daar staat PSV 1 en AZ 2. Bij Feyenoord staat er een 1 en bij Excelsior een 0, Ron van de Geer. En bijna een 2 voor Feyenoord, want Ron Vlaar schiet over. Na nou, Weer een corner die genomen werd door de Rotterdammers noodzakelijk. Die corner omdat de ruiter reddend moest optreden op een schot van dichtbij van Cissé aan de linkerkant van het veld. En nu is er een blessure. De een van de spelers van Excelsior Hij heeft er weer eens een te pakken. John Guidetti zijn twintigste van dit seizoen. Hij zei van de week nog tijdens een van de informele bijeenkomsten hier van ja, die Dost die wil ik nog wel inhalen. Die scoorde vijf keer tegen Excelsior. Dus ik zal maar eens even bellen dat ik ook vijf keer wil scoren tegen Excelsior. Dan kom ik in elk geval in de buurt. Nou, de eerste heeft hij dan na zeven minuten. Eigenlijk wel een curieus goal. Omdat je bij een corner van Feyenoord verwacht dat hij zich ophoudt in het strafstopgebied van de tegenstander. Dat deed hij niet. Dit was dus een ingestudeerde variant. Kort genomen door Klaasie El Amadi en vervolgens verplaatst naar um, Guidetti. Die in de buurt van de linkerpunt van het strafstopgebied stond, maar daar nog wel een paar meter vanaf. Ja, en dan zo'n rare dwarrelbal loslaat waar de Ruiter zich totaal verkeek. Of die bal nou echt nog werd aangeraakt onderweg, dat was moeilijk te zien. Maar in elk geval gaat de goal naar de Zweed-Quidetti en het is zijn twintigste van dit seizoen. Want die geblesseerd is, is Smit. Die wordt even behandeld. Excelsior dus even met tien als de Ruiter een doeltrap heeft genomen. Maar die komt terecht bij Stefan de Vrij. Hij terug naar zijn keeper Erwin Mulder. Een van de spelers die wel eens aan de andere kant actief is geweest. Mulder is een jaar lang keeper geweest van Excelsior en werd destijds kampioen met het elftal uit Kralingen reden dat men speelt in de eredivisie. Feyenoord heeft het balbezit inmiddels overgenomen met Bruno Martens die Balletje terug naar Ron Vlaar, de aanvoerder. Samen met Stefan de Vrij centraal achterin spelend. En de Vrij is dan de volgende die de bal ontvangt. Laag hangt het zonnetje in de kuip. Mensen fluiten wat, klappen wat. Het is buitengewoon rustig in dit stadion. Bakal wordt gevonden aan de linkerkant. Oftewel Feyenoord bouwt weer eens aan een aanval. Maar het gaat mis uiteindelijk bij Bakal omdat hij niet kan aannemen. Er zit van delen ertussen. Maar het enige wat Excelsior kan doen is de bal weer inleveren bij. De... De grote broer van Zuid. Na 11 minuten staat Feyenoord op 1-0 tegen Excelsior. Nog geen goals in Nijmegen. van Wierheid. Nee, dat had dus wel gekund in die openingsfase. Na 8 minuten is het nog altijd 0-0. En Heerenveen nu even in de aanval. Vrije trap van Narssen. Die over de zijlijn verdwijnt via de verdedigers van NEC. Dus wordt daar ingegooid door Assaidi. Die krijgt de bal onmiddellijk weer terug. Verdwijnt hij dan weer over de zijlijn. Dan mag hij niet door. Maar hij verdwijnt niet over de zijlijn. Dus Heerenveen nog altijd in de aanval via Elm. Eventjes uh, helemaal terug naar Koems. Koems uh, de breedte in, naar uh, Goudenleeuw. En uh, Gouwenleeuw die dan de breedte zoekt vervolgens bij uh, Van Arnold. En die kiest voor de zekerheid helemaal terug. Eigen helft. Halverwege daar naar zomer. Nog verder terug, naar Nordveld. Die ook nog een schot heeft moeten opvangen van Nuiting. Van halverwege de helft van. Uh, Nuiting die gedacht zal hebben... ja, die Noordveld die zal toch een tikje onzeker zijn ge geworden... van uh, die wedstrijd tegen Ajax. Even kijken of dat klopt. En Noordveld had die, dat schot, dat op hem afkomen. in ieder geval niet rechtstreeks uh, in zijn handen. Koos even voor een stuit. En inmiddels probeert uh, NEC weer aan te vallen... Uh, aan, uh, op, of in ieder geval aan de volgende aanval te bouwen. Zo zijn we negen minuten onderweg in Nijmegen... bij NEC, Heerenveen, en is het nog 0-0. Feyenoord Excelsior na een minuut of 12, 1-0. En in de tweede helft bij PSV AZ, 1-2. Hey, tot zo, Nationaal. op 1. Radio 1 en de strijd om de kampioenschap. Daar gaan 2012. Ajax ruikt het kampioenschap. Wie trekt er aan het langste eind?